Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon. Zon. Zandvoort. Een zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. No, I never feel like this before. Yes, I swear. It's a and i owe it all to you no, no. 'Cause we seem to understand, understand the urgency. Is Veel te jong van ons heen gaan Deze Patrick Swayze Maar wel even voor hem speciaal deze plaat geluid Slechts 57 als ik het goed wel heb ja. geworden I've had the time of my life was dat Uit, Uit dirty, dancing. Dirty, dancing. dirty Dancing Dirty Dancing Klopt, Klopt. Oké, okay, het laatste uur Albert-Jan alweer Ja, we, maar we, zitten, we zijn er nog lang niet doorheen hè? Want Nee, ik heb zeker niet op bezoek van de manege uh, Rukert En uh, ja, wat ik de, de, de oudere luisteraars onder u even mee wil geven Alvast uh, even op wil attenderen uh, is dat op 1 oktober is uh, het jaarlijkse dag van de ouderen. En uh, alle ouderen van uh, 35 jaar en ouderen in de gemeente Zandvoort... hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om bij Pluspunt koffie te komen drinken. Het belooft oh. een uh, gezellige en uh, oops, feestelijke ochtend te worden, 1 oktober. En heeft u een uitnodiging ontvangen, dan bent u uiteraard 1 oktober van harte welkom. Uh, wel wordt u verzocht om even aan te melden... En aanmelden kan tot en met woensdag 23 september via de telefoon... en dan komt die 57 173 73. 571 7373. 5717373. 5717373. Of aan de balie van Pluspunt. En tevens worden er vrijwilligers gezocht... om te helpen de ouderen te vervoeren naar het Pluspunt op 1 oktober. Dus ook deze mensen wordt gevraagd om... Om te reageren en te helpen die dag. De dag van de ouderen op 1 oktober. We hoorden juist in het nieuws van 4 uur een herdenking in Arnhem. Ja, Market Garden herdenking. Ja, en dat bracht mij natuurlijk meteen naar het volgende nummer. En de oudere luisteraars onder u zult het ongetwijfeld herkennen: het is Tommy Dorsey met Boogie Woogie. Ja, dit is uh, dan net weer even andere muziek, ja, maar komt het nee. je ook bekend voor, of niet? Uh, nee, maar dan ga je me nu ongetwijfeld uitleggen wie dit waren. Incognito! In... Oh ja, ja And ja, zegt... always there! Het woord zegt al, incognito. Ik, ik had ze niet herkend. Even voor de luisteraars die het aan het begin niet gehoord hebben. De website van CFM, www.zfmsanvoort.nl, is tijdelijk niet bereikbaar. Ja. Vanwege storing op de server bij de provider. Bij de provider, daar ligt de fout niet bij ons. Nee, dus we hopen dat het zo snel mogelijk oh. verholpen wordt. Wij verwachten dat dat begin volgende week is. Ja. Eerder is het probleem helaas niet te verhelpen. Dus gewoon afstemmen via de FM-band op 106.9. 9. Of 104.5 op de kabel of op de text TV. Heel goed, heel goed. Kanaal allemaal 45 geloof ik. Te volgen. Klopt. Nou, wat viel ons verder nog op in de krant? Nou ja, de laatste weken zijn, is Zandvoort natuurlijk een hele ludieke actie bezig met Houd uh, Zandvoort schoon. En een paar weken geleden zag je een mannetje staan bij, uh, in, keurig in circuspak uh, bij de trappen voor, om alle toeristen te voorzien van een plastic zak. Afgelopen weekend waren ook weer ludieke acties uh, ten aanzien van... Uh, uh, afval en uh, opruimen hou Zandvoort schoon ja de heren en dames met dat karretje juist die erop. Juist, ja. met het karretje heel juist en uh, dat is natuurlijk ook een actie wat ja, ook na de zomerstop natuurlijk uh, na, na het zomergebeuren uh, gewoon door moet gaan uh, eh, ik zie mensen heel vaak ook keurig met uh, zakjes voor de honden en uh, voor hun uitwerpselen om op te bergen, goede zaak hou Zandvoort schoon met z'n allen en als je over de zeeweg rijdt, let op want ze gaan meer snelheidscontroles uh, uitoefenen op de zeeweg nog meer? Ja, nog meer. Ze stonden toch al 60. Ah, dagen Je weet gelijk. sowieso al waar ze zo, sowieso altijd staan natuurlijk. Ja, dat, ja dat, wij wel. Dat, dus daar moet je ze altijd op letten. Ja, blijf attent. Want maar de snelheid is gewoon 80 en dat is voldoende op die weg. Ja, Echt waar. Ja, het is een uh, 80 maximaal. Precies. Alleen dat 50 stuk, daar, daar ben ik het dan weer niet mee eens. Maar, uh. nou. Okay. Als je daar uh, 60 rijdt, 55... Ook daar ben... staan ze te controleren. Ja, dan ben je meteen de pineut. Dan ben je meteen en en richten ze nog met een pistool op jou ook, ja. Zo'n zo laserpistool. Zo'n laserpistool. <laughs> ja. En dan krijg je weer zo'n boete van 15 euro. Oh ja. Die 15 ja, euro. aardig heeft ja, ja, die ken dat? ik wel. Die ken <laughs> ik wel. <laughs> okay. Goed, hebben we nog uh, leuke muziek? Uh... Ja, we gaan nog even een plaatje draaien. En uh, Joop van konden uh, kon dus juist even niet, niet bereiken. bereiken? Ja. Maar we hopen, na nou, dit plaatje wel. Mika, dacht ik. Al. Mika en Weer Golden bij CFM op de zaterdagmiddag. Ja, Joop van Ness, die is even denk, niet meer bereikbaar. Ja, ik vrees dat ze batterijtjes... Uh, ik denk het ook, maar zijn. volgens mij is de tweede helft inmiddels voorbij. Ja. En zou het 4-0 gebleven zijn? Ja. We gaan er even vanuit. In ieder geval, de coach heeft wel gelijk gekregen. Het moet gewoon wie is voor uh, SV Zalvoort uh, geworden zijn. Als dus ja. dat er uh, niet goed gegaan is, in ieder geval, dan gaat het helemaal niet meer lukken. niet? Dat he? gaat niet lukken, <laughs> nee, nee. <laughs> nee. dat maar bedoel ze, ik. Ze moesten ook winnen, want ze kunnen de punten hard gebruiken. Zeker. Dus mooi resultaat van uh, SV Zalvoort daar in Monnikendam. Altijd lastig. Altijd lastig, monden knap. Nou, viel dit me al <laughs> wel mee. Ja. <laughs> Zometeen uh, krijgen we de heer Rukert van uh, Meneer Rukert. Want daar hebben ze morgen open dag. dag. En wat ze allemaal op die open dag gaan doen, dat horen ze duidelijk. Zullen we eerst nog even wat muziek uh, erin gooien? Gooi er wat muziek in. Ja, Oké, okay. dan nou, komt ie aan hoor. Hier is Rick Ashley. <laughs> uh, Oké, okay, Rick. Yeah. Here we go, Rick. Stok, Aitken en Waterman. Die waren de producers achter uh, al dit soort muziek uit de jaren tachtig. En dit is Whenever You Need Somebody. Laat draaien vast een andere keer nog wel, wat Joop van die hebben we kunnen bereiken. Joop, hoe is de wedstrijd afgelopen vandaag? Ja, het is inderdaad afgelopen en het blijkt dat je dan ook gewoon van de technieken afhankelijk bent. Ik was gewoon niet te bereiken. Ik weet niet hoe het komt, maar de wedstrijd is voor Zandvoort goed afgelopen. Het is uiteindelijk 0-5 geworden. 5-0? Die kon die bal ontzettend hard inschieten en dat werd het 0-5. Zandvoort, uh, ja, uh, met name de tweede helft, uh, toen het midden wel wat beter ging lopen, kregen ze ook de grotere kansen. Steekpaasje tussendoor kwam ruimte te liggen. En daar is drie keer uitgescoord. Uh, zoals als we zo dus, hadden gespeeld als in de eerste helft had ik een hard hoofd in gehad. Want dat was uh, van Sommerse kant. Dat klopte helemaal niks van. Het ging niet goed. En de tweede helftijdskeur is weer netjes op een rijtje gekregen. Alle neusen één kant op. En Zandvoort heeft hier een hele nuttige overwinning. De eerste van het seizoen geboekt. was ook hard nodig. Monikodam had hem ook nodig. Net zo hard als wij. Maar goed, het is naar Zandvoort gegaan. En uh, ja, wordt nu, uh, volgende week moeten we naar de kop lopen. Uh, of die komt dan in Zandvoort. En dan, uh, ja, dan moet we met de wille bloot kijken of dat dan ook gaat lukken. Wat ik met twee helften naar mijn name gezien heb. En een, een goed combinerend Zandvoort. Uh, ik moet ook eerlijk zeggen. Manneke Dam heeft behoorlijk wat pech gehad. Daar kan, daar, daar kan je niks aan doen. Zandvoort heeft het goed opgepakt. En uh, gaat met drie punten stijker op. Kijk, helemaal goed Joop. Zo zien we de ja. wedstrijd graag uh, vaker. Ja, Toch? ja als het even kan wel natuurlijk. Hey, de koploper, uh, wie is dat voor de luisteraars? Ja, tot vandaag was dat uh, Amsterdam Heemraad, ja. Een van de twee koplopers. Uh, die... Uh, ja, ik weet niet wat ze nu gespeeld Ik heb geen flauw idee. Ik ken de uitslagen nog niet. Maar uh, dat was dus tot vandaag de leider. En die komt volgende week naar Zandvoort toe. En als ik het uh, goed heb, dan uh, wordt er morgen niet gevoetbald. Nee. Morgen, de zondag is vrij. Die is regulier vrij, want ze zijn met z'n elf in een pool. Dat betekent dat elke week één ploeg vrij is. En Zandvoort is morgen aan de beurt. Uh, ja, jammer. Ze waren wel in een winning Moet eigenlijk. Uh, de, de laatste ik heb ze twee wedstrijden gezien de tweede helft van de eerste wedstrijd toen gingen ze voetballen en die tweede wedstrijd hebben ze ook goed gespeeld die hebben ze dan gewonnen en die hebben nou ook drie punten dat ging goed jammer dat je dan ineens een week niet hoeft te spelen het is niet anders Joop, in ieder geval bedankt weer voor vandaag en maken er een weekend van ja, gaan we zeker doen oké, dankjewel Joop en morgen gaan we nog even een rondje dorp doen ja, want we hebben ook de Haringen bij Patrick ja, ja, ja, ja. dus Oké, okay. hey, dankjewel. Hoi. Graag gedaan, hoi. Hoi, hoi. Dat was uh, Joop van Es uh, vanuit Monikendam. Zo dadelijk gaan we het hebben over Manese Rukert, want daar is morgen een open, open dag. En wat daar allemaal gaat gebeuren, nou dat horen we zo dadelijk ze van uh, Kees Rukert. Eerst de BB&Q Band, hier is On The Beat. Ja ja ja, techniek, ja, ja, ja. Techniek? Zo. Het lag niet aan jou, het lag niet aan mij, maar het lag aan het, uh, de CD. Een cd'tje. Nou, cd dat kan ook stokte. een keer gebeuren. hè cd'tje stokte. Moet kunnen. Nou, het is helemaal geen Kees Rukert. Hoe kom ik daar nou, nou, nee. nou weer bij? Dat nee. was mijn fout. Dat was mijn fout. Kleine, ah, kleine binnen, moet ik zeggen. Kleine binnen, ja. hè? Ja. ja. Of gewoon William, hè? William, William. William Rukert, goedemiddag. Welkom in de uitzending. Nou, goedemiddag. Morgen. Morgen, open dag. Morgen hebben wij open dag, ja. In de op. manege, wat staat er te gebeuren? Wat staat er te gebeuren? Wij beginnen om 12 uur met een carousel. 16 paarden tegelijk, die dus allerlei uh, figuren maken met z'n 16, maar ook alleen of met delen ervan. En dan krijgen we daarna een paradeu uh, van Katinka en van Wendy. En dan krijgen we een rassedivouille, dus een, van allerlei soorten paarden die bij ons op de manege staan. Yeah. We krijgen een springdemonstratie, uh, waaronder ook dus mijn dochter weer Katinka meedoet. Die thema's ook nog een keer... Uh, Zandvoortse sportvrouw. is. Ja, ja. met onze jeugdruiters. Dan hebben we nog een, Arab, of een of Arabisch, wil ik zeggen, ze wel een beetje Arabisch in. Maar het is eigenlijk een Spaanse hengst. Ja. Aan de lange lijn. Dus aan de lange teugel. Dus waar de bereider erachter loopt. En daarna krijgen we nog een keer een kuur op muziek van een Z-2-ruiter van Rob Hetling. Oké, okay, dus een vol programma. Een vol laat, programma, ja. Hoe laat beginnen jullie morgen? Wij beginnen om 12 uur. Ja, en dat gaat door tot 4 uur. Tot 4 uur, ja. En Tussen de demonstraties door hebben we vrij rijden voor alle kleine kinderen. Hé, hey, dat is leuk. Geweldig, helemaal geweldig. William, even een andere vraag. Wat maakt manege Ruk nou zo leuk ten opzichte van andere Maneesjes? Wat ons leuk maakt. Wij proberen voor iedereen een zo breed mogelijk uh, pakket neer te zetten... dat je bij ons kan dressuren, je kan bij ons uh, leren springen... je kan in de carrousel mee, uh, je kan bij ons leren hoe je een buitenrit moet rijden... je kan certificaten krijgen... He, dat gaan we doen. En we gaan dit jaar uh, hopelijk ook beginnen met het geven van menlessen. Dat is onze nieuwe uh, uitgangspunt. Dus we willen eigenlijk zoveel mogelijk aan de mensen aanbieden. Zo'n breed mogelijk scala. Een breed mogelijk pakket. Ja, ja wat er allemaal met paarden en ja. onpaarden kan gaan ja. Kan ja, kijk, en ik ben intussen de tweede de... generatie. Dus ja, we hebben heel veel ervaring in huis. Ja. We werken allemaal met gediplomeerde instructeurs... Dus ja, we willen gewoon een stukje goede padensport kunnen wij aanbieden. En uh, de, de open dag, heb je al vaker open dagen gehad? Ja. Uh, dan doe je dat elk jaar? Uh... Het is elk jaar. Het valt eigenlijk een beetje, je ziet al staan daar ook in de attentie van de krant, FNRS, Federatie van Nederlandse Ruitensportcentra's, ja. die houden de gehele maand, de september, open dag. De een doet dat begin september, de ander doet dat halverwege, maar eigenlijk is het de hele maand september... Is paardrijmaand. Ja. En dan geven alle Benesi-bedrijven in heel Nederland geven open dagen. Die aangesloten zijn bij? We aangesloten zijn bij de FNRS. En zo'n, zo uh, als je daar dus zo daaraan verbonden bent, dat geeft dat ook een bepaalde kwalificering uh, ja, weer. Ja, voor... we hebben een uh, certificaat, krijgen we horen. Ja. Dus we hebben een veiligheidscertificaat. Ja, belangrijk, en, heel dat, belangrijk. Dat zijn wij verplicht te hebben. En we hebben dus een, een sterren-systeem, maximaal vijf. En wij zitten op vier sterren, hebben wij gekregen van de organisatie. En ja, we krijgen allemaal hele gestructureerde opleidingen, nu vanuit de FNRS zeg maar, hè. Ja. die zijn landelijk allemaal gelijk. Dus of je nou bij ons gaat starten of bij de buren of verderop, als je daar het proefje doet, ja. dan komt dat in je paspoort te staan, zo heet dat tegenwoordig. En dat, dat is het, het hele land is dat geldig. Ah, Oké, okay. uh, heb je bewust gekozen om kleine kinderen vrij te laten rijden, want dat vind ik een hartstikke leuk initiatief. Ja, nou, ja dat, kunnen kunnen... dat hebben we vorig jaar gedaan en dat was echt een topper. Uh, ja. We hebben dan zes van die ponies staan, uh, we hebben wat, wat grotere kinderen die meelopen. Ja. En dan komen de ouders met de kleindere. Ja, en die vinden dat leuk om tussen de demonstraties op zo'n pony te zitten. Geweldig initiatief. Uh, toegang gratis neem ik aan. Toegang is gratis. Iedereen ha. is welkom. Hartstikke goed. Maakt van... niet uit. Van... Ik kan je er tussen 12 en 4 gewoon lekker van maken bij meneer Sirukers. Heel graag. Toch? Ja. Hoe meer mensen, hoe leuker het wordt. Want iedereen heeft zijn best gedaan natuurlijk. Ja, en we... als er een beetje publiek is... Ja. ja, dat geeft die de sfeer mensen van... altijd wat, wat, wat meer sfeer voor die mensen. En daar doen ze het ook voor. Ja. Is er ja. nog een uh, hapje en drankje verkrijgbaar? Alles is verkrijgbaar. Kijk, helemaal goed. Complet. Dus wij moeten daar morgen ook heen, Albert-Jan. Eh, ja, daar, daarom, kom je, daar, daarom kom je niet aan. aan. Nee, ik ben ooit een keer op zo'n paardenkamp ben ik er afgegooid. En sinds die tijd, eh, dat is al heel lang geleden, maar ik heb heilig ontzag voor paarden. Okay. Maar goed, ook voor kinderen, ouders kinderen meenemen, gezellig. Ja, ook voor wassenrijden bij ons. Ja. Hè? Je moest een beetje nagaan, dat we ongeveer duizend mensen per maand bij ons paardrijden. Duizend? Ja, een duizend. En komen ze allemaal uit uh, Zoonvoort of de hele omgeving? Uit de hele omgeving. Ik heb ze uit Hoofddorp, Nieuw-Vennep, uh, Haarlem, Amsterdam, uh, noem het maar op. Bloemendaal, Dus we krijgen ze uit de hele omstreek. Geweldig, wat een aanloop. Morgen gewoon even gaan kijken wat de paardrijden zo leuk maakt. De paardensport. Ja, de demonstraties. En ook natuurlijk tussendoor kijken Ho naar de kinderen. Ja, hoe kan jij dat uh, omschrijven trouwens? Wat maakt de uh, paardensport zo leuk? Ja, het is wat je al zegt, het is sport. Men denkt vaak dat paardrijden op een dier zitten is en dan ben je er klaar mee. Ja. Maar de mensen die er komen, die zeggen uh, dit is net zo zwaar of zwaarder dan een uurtje in de sportschool. Zo so, hé. Uh. Dus het ja. is echt paardensport. Ja, en we zijn ook de zesde sport van Nederland. We zitten achter de hockeyers aan. Ja. Dus dat geeft al aan hoeveel mensen aan paardrijsport doen. Ja, en we worden natuurlijk ook uit, veel op tv ook gezien. Hè. Dus de associatie met paardensport komt ook vaak op televisie. Ja. En we doen het als Nederland hartstikke goed. Ja, nou, topland. Ja, topland. We winnen diverse prijzen, her en der. Dus ik zou zeggen, als u eh, of kleine kinderen hebt, of geïnteresseerd bent in paarden, van, uh, ga morgen naar uh, Manetje Ruckert. Je hebt gewoon een gezellige middag, dan heb je niks met paarden. Maar het is best een keer leuk om, andere, ja, om een keer gewoon binnen te, lopen. te kijken. Anders rij je er altijd langs of ja, loop je er langs. Dat nou, wou ik zeggen, dat gebouw daar, hè, weet je ja. wel. En dan uh, roep, zo richting Noords. Maar ja, klopt. wat en, gebeurt daar binnen? Nou, dat kan ja, je morgen zien. Dat dat iedereen kan... is uitgenodigd. Dankjewel voor je komst naar de studio. Geweldig. Vriendelijk bedankt voor uitnodiging. En uiteraard heel veel plezier morgen. Veel plezier William. Bedankt. Dankjewel.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 Zondag op zaterdag hoor je de single van de Human League En Human uit de jaren tachtig Bij Marnese Rukert is het altijd gezellig en Een hele hoop dingen te doen We hoorden het juist van William, de open dag Maar William, jij kwam nog met een kleine toevoeging Misschien leuk om afvast aan de luisteraars te vertellen 8 november krijgen wij de hoofdstad aanspanning. En die komen met zo'n minus 50 aanspanningen. 50 stuks, hè? Zo vanuit Noordwijk over het strand naar Zandvoort gereden. Wat natuurlijk een, een ontzettend mooi gezicht is om die, die koetsen zo voorbij de kust te zien komen. Ja. En die komen dan even bij mij bij de manege even passeren. Doen naar een lunch tussen half 1 en half 2. En rijden daarna weer terug naar Noordwijk. Nou, dat is een tip voor elke fotograaf, denk ik. Om dat vast te reserveren op 8 november. We moeten nog eventjes te herhalen. Ja, komen achter. ze over het strand. 50 aanspanningen ja. vanuit Noordwijk over het strand naar de Manege. Ja, de hoofdstad uit ja. Amsterdam. Zo. Dat is even een, uh, hoe noemen ze dat? Een nieuwtje? Een nieuwtje. Een ja. <laughs> Helemaal te gek. geweldig, geweldig uh, agendapunt. 8 november. Schrijf het in uw agenda. Wat had jij met het uh, Jordaanfestival? Ja, dat moest ik in één keer aan denken, want uh, ik zat uh, AT5 uh, gisteravond te kijken. En uh, het is dit weekend uh, voor, diegene, uh, voor de Amsterdammers die in Zandvoort wonen en vanavond naar Amsterdam willen. Het is het Jordaanfestival. Oké. Okay. Voor het eerst zonder, uh, zonder Bolle-Jan en zijn vrouw, die uh, helaas kort naar elkaar uh, dit jaar zijn overleden. Maar uh, het Jordaanfestival als zodanig uh, gaat er natuurlijk weer uh, vol tegenaan. En ze zijn gisteravond al begonnen met uh, een, uh, een ode aan uh, Bolle-Jan en zijn vrouw. En vandaag gaat het natuurlijk weer barst het weer in alle hevigheid los in de Jordaan. Ja, nou, dat klinkt het ongeveer zo, denk ik. Zoiets, hè? Johnny Jordaan. Ik kan ze niet vergeten, de liedjes van de leer. Ze zijn nog niet versleten, Dan gaat hij nog een keer. Ja. Bij ons in de Jordaan, zing je van heel la, la, la, la, die heen. Bij ons in de Jordaan. Ze gaan als zee bij ons in de Jordaan, waar de ballonnen voor de ramen staan. En de Amsterdamse nooit horen gaan, zonder Zien. Ik heb geen terecht in zo'n Franse penne, de schuld en je van me perdoe, maar ook die Duitse akvatie die drink je van de leven niet. In platte wodka of in ik het aan een siet, heb het aan een siet, heb het aan, het en het aan het dat gaat er al je Er mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Er mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Er mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Ze mogen wel nog zeggen wat ze willen, maar jorden. Zijn ze zijn niet sterk. Ze beweren in eens een lieve, het om te gillen. Dat een Jordaan er altijd werkt. Ze mogen van me zeggen wat ze willen. De Korte meese, die zijn een volk. Het is voor her. Weet het, dan gaat ie nog een keer. Bij ons in de Jordaan zin je van heel lauw, lauw, lauw, lauw, lauw, in lauw, lauw, lauw, de lauw, lauw, lauw, de lauw, lauw, we krijgen toch meteen weer zin in een Amsterdams feestje, hè? Ik zou, ik zou gewoon naar het station lopen en in de trein. Hup, en wegwezen. Sorry, Jordaan. ze Zij zijn nog niet vergeten. Het Jordaan-festival dit weekend dus in Amsterdam. En uh, over Amsterdam gesproken, wat dacht je van Hazes? Hazes? Ja, Hazes. Ja, dat is ook, uh, zit ook aan te komen, hè? Ja. Vijf, binnenkort vijf jaar geleden overleden, Hoe was dat? Nou, dat weet Kees alles uh, vanaf. welkom. Kees. Ja, hallo. Dag, Kees. Ja, ja, André Hazes is alweer uh, de 23 september vijf jaar uh, dood. Ja. Ja, maar uh, ja, hij leeft nog steeds uh, als je uh, naar de radio luistert en uh, de muziek hoort. Hè, dat, uh, je komt hem overal tegen. En waar je die muziek hoort, daar is het meteen weer feest. En vrijdagavond is het uh, feest in het Wapen aan het Gassensplein. Ja, dan gaan we voor de vijfde keer het uh, jaarlijkse André Hazes Amazing Feest uh, organiseren. Dus uh, ja, uh, ik denk dat dat weer een groot uh, klapper wordt. Met medewerking van uh, jullie als uh, geluidsmensen. Uh, ja, CFM is overal hè. CFM is ja. overal. En uh, ja, het, het wordt elk jaar drukker uh, bij het hzs Het mond-op-mond uh, -mond reclame doet wonderen. En uh, ik ben blij dat we dit jaar in het Wapen van Zandvoort kunnen doen. Want dat is echt een geweldige locatie uh, voor uh, dit soort gelegenheden. Geweldig. Wapen van Zandvoort. Ja. Aanstaande vrijdag. Uh, vanaf half negen. Vanaf half negen. En uh, nou ja, als je de muziek hoort ga je vanzelf ja, meezingen. Het, uh, de... En als het goed is komt uh, Mick Harra uit Amsterdam uh, ook nog eventjes uh, meezingen. Uh, een half uurtje. Zo, noem je even naam. Kees. Uh, dat is niet niks. Nou, dan ben ik heel benieuwd uh, waar ik de toegangskaarten kan kopen en wat ze kosten. Nou, ik zal je vertellen. De toegang is gratis. Huh? Ja. oké. Okay. Uh, het is alleen maar gewoon mensen die ge van gezelligheid houden en van hazes. Ja. Die, uh, die moeten komen. Want kijk, als je niet van hazes houdt, heb je geen zin om te komen. Want je hoort alleen maar hazes die avond. Ja, dat is één groot feest. Vorig jaar was het ook zo'n gigantisch feest. Zo Ja, steek, vorig jaar hebben druk. we het lokaal gedaan. Uh, ja. Dus ja, uh, het, uh, het zijn allemaal mensen die, uh, die, die van hazes houden. Dus nou, dan komt dat vanzelf goed. Aankomende vrijdagavond gezellig feest op het Gassensplein. Ja, dat gaan we uh, doen. Ja, binnen dan hè. want Ja, en als het mooi is, gaan we op het terras weer. verder hè. Ja. ja hoor, op het podium hiervoor hè. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> dus uh, ja, iedereen die van Hazes houdt, zou ik zeggen, kom naar het wapen toe. Oké, okay, nou dat gaan we zeker doen Kees. Oké okay, jongens. En heel veel succes uh, met de voorbereidingen nog, want er komt wel wat werk bij kijken hè. Neem ik aan. Ja, dat uh, zit er bijna op uh, wat dat betreft. De organisatie is aardig rond. Dus de bitterballen zijn geregeld en de worstjes van u nog voor uh, de Hazes worstjes. Oh, dus, uh, ja, Oké, okay. jongens. Kom op! En een biertje erbij kan ook. Uh, een biertje eruit, uiteraard. Ja, dat uh, moet. Ja, dat <laughs> moet wel, ja. <laughs> dat is verplicht. <een> We <laughs> hebben <laughs> het over hazes. Ja, ja. ja. ja daarom. Dus. Uh, en je kan er uh, van daaruit een BVO'tje meenemen. kom het echt naar huis. Ja, ja, dan, ja. Uh, dan, dan kan het niet meer stuk. Oké. Okay. Goed kees. Bedankt voor je komst naar de studio. En uh, ja, jongens, bedankt voor de gelegenheid om het even reclame oh, te maken voor dit feest. Heel veel succes volgende week vrijdagavond in het wapen vanaf half negen. Hazes op en toe. Messingavond. En iedereen is voor harte welkom. En het kost helemaal niks. Het is helemaal gratis. Weet de drank betalen? halen. halen? Weet ah, de drank betalen? Ja, Het ja. eten wordt allemaal geregeld ook. Nou zullen we er maar eentje van hem gaan draaien dan. Hartstikke goed. Je hebt het goed gedaan. Maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk. In de tuin. Een lach. And that, the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 Dus vanaf half negen in het Wapen van, van Zandvoort Zandvoort. aan het Gassersplein. De André Hazes meezingavond met onder meer een optreden van Mick Harren. Ja, dat is niet zo wat Nee, niet you wat know. nee, minder dan Mick Harren. En uh, uiteraard allemaal van dit soort muziek hè. Gewoon gezellige praten. Veel zommerbrillen, veel zwarte hoeden. Van uh, André Hazes natuurlijk. Natuurlijk. Nee, dat dacht ik wel. Jij wilde het nog even...